1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Internationaal Atoomagentschap positief over snel akkoord hier aan het kernprogramma. OESO vreest recessie in Europa. En verplichte oudere voor het rijbewijs verdwijnt mogelijk. Vanmiddag zon en stapelwolken in het zuidoosten en oosten van het land. Kan de bewolking uitgroeien tot een onweersbui? 23 graden is het in het westen, 28 graden in het oosten. Morgen eerst wat mist, dan breekt de zon door... en dan wordt het opnieuw broeierig warm... met smiddags opnieuw kans op onweer. Topman Amano van het Internationaal Atoomagentschap... verwacht heel snel een akkoord te kunnen sluiten met Iran... over het atoomprogramma van dat land. Dat zei hij vanochtend na zijn terugkomst uit Iran. De beslissing was gemaakt om het and sign er zijn wat verschillen, maar... Mr. Jalili elaborated that the difference will not be the obstacle to reach an agreement. Last time I said progress was made. This time I'm saying decision was made. Hamano spreekt van een doorbraak en hij hoopt binnen een paar dagen te kunnen zeggen wanneer het akkoord zal worden getekend. Morgen onderhandelen in de Iraakse hoofdstad Bagdad Iran en de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad plus Duitsland over dat Iraanse kernprogramma. Ik vroeg aan correspondent Thomas Erdbrink in Teheran wat het akkoord zou kunnen inhouden.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 Uh, met de, de, de gesprekken die morgen plaatsvinden, dat, de, ja, dat hij daar de, de stemming wat positief wil houden? Nou... Uh...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 Van redelijkheid aan alle kanten. En uh, ja, dat is echt iets unieks dat hebben we heel lang niet gezien. Correspondent Thomas Erbrink in Teheran. De eurozone kan in een recessie terechtkomen. Die vrees spreekt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling uit. In het halfjaarlijkse rapport van de OESO wordt een somberder perspectief geschetst dan een half jaar geleden. De economen zeggen dat een krimp van 0,1% dit jaar in de eurozone waarschijnlijk is. Europa blijft achter op de Verenigde Staten... waar de economie dit en volgend jaar zal groeien. De OESO roept de leiders van de Eurolanden op om maatregelen te nemen... die de groei stimuleren en tegelijkertijd de begrotingstekorten te verlagen. Voor Nederland verwacht de OESO een langzaam herstel. De OESO raadt Nederland aan voorzichtig te zijn met bezuinigingen... als de groei tegenvalt. De aandeelhoudersvergadering van olie- en energiemaatschappij Shell... wordt door actiegroepen aangegrepen om aandacht te vragen... voor uh, olievervuiling in Nigeria... Dat doen ze in de vergadering, maar ook daarbuiten. Verslaggever Peter van der Meerschout stond vanochtend... voor de deuren van de vergadering in Scheveningen... tussen de actievoerders van Milieudefensie. U hebt op uw uh, plateau drie cocktailglazen ja, met zeker. een olijfje erin... Ja. en een vlaggetje van Shell erbij. Ja. Ziet er echt aantrekkelijk uit. Ja, hè? zeker. Maar... Uh, nou ja, dit is het drinkwater van miljoenen mensen. Dit is overduidelijk, zoals je ziet met alle bruine stukjes erin, uh, niet echt drinkbaar. Maar ja, als je niks anders hebt dan uh, en je hebt dorst, zou je toch moeten drinken. Dit water komt uit de waterput, dus het lijkt schoon. Maar er zit 700 keer meer in dan is toegestaan door de Wereldgezondheidsorganisatie. Je probeert het hier de aandeelhouders aan te bieden. Ja. Hebben ze al een proefje of een slokje genomen? Nee, dat niet. Maar mensen willen wel ruiken. En uh, dan schrikken ze behoorlijk, want het, het ja. ruikt u maar eens. Deze is nog erger. Dit ruikt een beetje naar olie. Maar hebt u dit niet gewoon zelf gemaakt? Nee, absoluut niet. Ik kan u de flessen laten zien. Het is afgelopen maand in Nigeria is het opgehaald. Bij verschillende kreken en verschillende plaatsen. En een waterput. En zo hebben ze het gewoon verstuurd. Dus we hebben er niks mee gedaan. Meneer, wat is misschien een cocktail uit? De Niger Delta. Dag meneer, u bent de aandeelhouder. Ik ben van de NOS. Deze dame wilt u een cocktail aanbieden. Ruik eens alleen even. ja. Wat ruikt u? Heerlijke aroma. Ja, wat willen jullie dat mensen hier nou mee doen met deze informatie en met, en met deze cocktail? Ik uh, vind dat ze het moeten aankaarten. Ik vind dat ze moeten aankaarten van kijk, we hebben het nu buiten, hebben we het water gezien. Want natuurlijk, de mensen, de, de mensen die komen daar niet. Het is daar niet veilig natuurlijk. Dus mensen zien het niet. Maar als, ik, vind, ik denk wel dat als je het eenmaal gezien hebt en je ziet dat dit de realiteit is wat mensen drinken daar. Dan lijkt het mij vreemd dat het je, als het je niks doet. Shell laat weten in Nigeria alles in het werk te stellen om zo schoon mogelijk te produceren. De vervuiling wordt volgens Shell voor een groot deel veroorzaakt door sabotageacties van rivaliserende bendes in Nigeria. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. Dan naar Amersfoort, de Elleboogkerk in Amersfoort, heeft haar karakteristieke spits terug. Het gebouw huisvest het Armando Museum, dat vijf jaar geleden door brand werd verwoest. Roel Pauw keek vanochtend mee hoe de spits weer in de top werd gehesen. En een enorme kraan is in stelling gebracht. Ik heb nou 50 meter massen en hun hadden uitgereden. Dan komt hij aangereden op een vrachtwagen, de nieuwe torenspits. Hij weegt 5 ton. Het is voorzichtig manoeuvreren met die vrachtwagen, die balken. Die komen heel dicht langs. Je kunt ze nou bijna ruiken. Het is allemaal degelijk eikenhout. Ja, Europees eikenhout. Het is ook helemaal met mallen gemaakt, dus er zijn heel weinig tekeningen van. Het is echt gewoon... Uh... Een gaatje gegraven waar de makelaar in gezet is. De middelste balk van de toren. En daaromheen is zeg maar de hele toren opgebouwd. Geduw en geshoren nu om het kruis aan de spits te bevestigen. Zit hij uh, ver genoeg? Het is allemaal prachtig, maar tegelijkertijd ook allemaal zwaar en onhandig. Zeker op de smalle, lange gracht is het gemanoeuvreerd en gedoe. Heeft u de neiging om... Ja, om even in te grijpen. Ja, wat wilt u doen? Ik nou, wil die lantaarnpaal redden. Zeg je, erom? Of de mensen iets achter willen gaan. Allemaal een stukje naar achteren. Nu uit we rustig iets zakken. Een half metertje laten zakken, dan kunnen we hem uh, bevestigen. De wethouder Pim van de geeft handschoentjes aan. Hij neemt zometeen uh, de vergulde haan over van de projectleider. Nou, dat is hem dan, 18 karaat. wordt vandaag daar weer teruggeplaatst. Jammer dat de Phoenix van Armando eraf is. Maar ontzettend trots dat deze mooie haan weer terugkomt op de Elleboogkerk. De haan gaat nu langzaam maar zeker weer de lucht in. Vijf jaar geleden heeft u hem naar beneden zien komen. De ja. brand was om uh, ongeveer half één begonnen. En naar mijn schatting is die haan ongeveer tegen uur of vijf uh, met veel geweld hier echt in de grachten gevallen. Hier voor ons. Hij is helemaal in, uh, in oude staat en dat uh, vervult ons toch wel met veel vreugde. Als de torenspits is gestabiliseerd, hij hangt helemaal waterpas, dan wordt hij omhoog gehezen. En dat gaat eigenlijk nog weer verrassend snel. En bij de buren, dag opvangt van de elleboog, gaat er een gejuich op omdat het gelukt is. Eindelijk, het uh, doet echt lang. Uh. Ja. Was het spannend? Ja, ik zit heel te trillen. Ja, In oktober, dan moet de hele restauratie van de Elleboogkerk in Amersfoort klaar zijn. Het Armando Museum keert er niet meer terug. Dat komt in Amelesweert bij Utrecht. Minister Schultz van Hagen onderzoekt of de verplichte oudere keuring voor het rijbewijs kan verdwijnen. Er is al een voorstel om de leeftijd voor de verplichte medische keuring te verhogen, van 70 naar 75. Schultz bekijkt nu samen met het Centraal Bureau Rijvaardigheid... of dat systeem kan worden vervangen door een rijtest. Of het CBR kan het systeem van medische keuringen voor rijbewijzen eenvoudiger. Je kunt kijken naar, uh, als men een bepaalde aandoening heeft... of dat meteen een soort melding kan gedaan worden... zodat je die er meteen uit de groep haalt. Je kunt ook denken, misschien is het beter om bepaalde mensen... een rijtest in plaats van een keuring te laten doen. Kortom, het wordt onderzocht. Wat wel belangrijk is, dat er moet een basisverhouding gevonden worden... tussen het effectief uh, keuren van mensen... Uh, zo min mogelijk lasten voor de burgers en wel het belang van de verkeersveiligheid in het oog houden. Laten we even over het weer hebben. Waarom? Nou, de eerste zomerse dag van het jaar is een feit. In de beeld is het vandaag warmer dan 25 graden Celsius. En daarmee is sprake van de eerste officiële landelijke zomerdag... zegt het weerbureau weer online. Ook op veel andere plaatsen is het warmer dan 25 graden. Alleen aan de kust is het frisser. Dat komt door de wind die van zee komt. En de zee is nog koud. Een verwachting is dat de temperatuur in de beeld vandaag nog verder oploopt kan er 27 graden worden. De afgelopen 20 jaar was het op 22 mei niet zo warm als dit jaar. Dan naar Cape Canaveral in Florida. Daar is het Dragon Ruimteveer gelanceerd. Het is de eerste vlucht van een commercieel bedrijf... naar het internationale ruimtestation ISS. De Space Shuttle ging afgelopen zomer met pensioen. Amerika wil met het inhuren van commerciële bedrijven... de kosten van de ruimtevaart terugdringen. Ruimtevaartdeskundige Piet Smolders...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 Het is de bedoeling dat het ruimteveer vrijdag aankoppelt. Astronaut André Kuipers moet het dan veilig binnenloodsen. De lancering van de Dragon werd afgelopen zaterdag uitgesteld. Er was toen een probleem met een van de motoren. De Nijmeegse oud schouwburgdirecteur directeur Kriele is veroordeeld tot drie maanden cel voor corruptie. In 2006 probeerde hij smeergeld los te krijgen van een cateringbedrijf, zegt de rechtbank. Hij heeft op een gegeven moment die uh, cateraar, dat was de vaste cateraar van de Schouwburg, een factuur gestuurd voor een bedrag van bijna 11.000 euro. En hij heeft het dus toen voorkomen alsof hij ja, managementwerkzaamheden had verricht voor die cateraar. En waar het uiteindelijk op neerkwam was dat als die cateraar die factuur niet betaalde, dat dan het contract niet zou worden verlengd. Een keteraan betaalde niet en daarop werd een ander bedrijf het contract gegund. Krielen stapte drie jaar geleden al op als schouwbureau-directeur... en dat vanwege gesjoemel met zijn cv. Hij had onder meer uit zijn duim gezogen dat hij KLM-piloot was... of was geweest een Philips-directeur in Japan. In Duitsland moet een vrouw voor de rechtbank verschijnen... voor het toebrengen van gehoorschade aan een telemarketeer. Toen ze deze zomer werd gebeld door een callcenter... Werd ze woedend en blies ze keihard met een scheidsrechtersfluitje in de hoorn. De beller liep een acute gehoorbeschadiging op. Ze zegt dat ze nog dagelijks last van oorsuizingen heeft. Justitie in Duitsland heeft de vrouw van 61 een boete opgelegd van 800 euro, maar die weigert ze te betalen en nu heeft justitie besloten haar dus voor te laten komen. Sport. Ja, de vriendschappelijke wedstrijd vanavond tussen het Nederlands elftal en Bayern München. Dat moet de afsluiting zijn van het conflict tussen de KNVB en de Duitse topclub... over de langdurige blessure van Arjen Robben na het WK in Zuid-Afrika. Maar er zit niemand op dit duel te wachten. Aanvoerder Mark van Bommel van Oranje is nog met zijn gedachten bij Robben... en zijn gemiste strafschop in de Champions League finale tegen Chelsea. We hebben allemaal sms gestuurd voor de wedstrijd. En volgens mij ook allemaal na de wedstrijd. Dat we het ongelooflijk vinden dat, uh, dat hij die beker niet gewonnen heeft. Dat had ik hem heel erg graag gegund. omdat we samen in 2010 die finale verloren. hebben We zijn samen naar de WK gegaan. Die, die finale hebben we ook verloren. Dus binnen een maand tijd verloren we twee grote finales. Ik had hem zo gegund dat hij de beslissingen gemaakt had. Ook omdat hij heel veel kritiek kreeg in Duitsland. Wat ik onterecht vond. Uh, zeker ook van, vanuit binnen de club. Wat, wat, ik, wat ik wel jammer vond, ja. Mark van Bommel. je Robben begint vanavond niet in de basis bij Oranje. Hij wordt door bondscoach van Marwijk alleen als invaller gebruikt. Robben zit er behoorlijk doorheen. Maar van Bommel denkt dat hij voor het EK wel uit de dip komt. Als je met deze groep aan het trainen gaat... en je bent, staat elke dag op het veld, je bent onder de jongens... Dan, dan gaat dat heel snel. En dan verwerken we dat ook wel sneller. En is al ook mentaal vind ik heel sterk. Als je ziet hoe hij van blessures terugkomt... hoe hij uh, na die finale het WK gespeeld heeft na een blessure... Hoe die om is gegaan met, uh, met die bal tegen Casillas in de finale op het WK. Voor mij is Arjen uh, een top-tien speler uh, van de wereld. Hoor. Dus daar gaan we nog veel aan beleven? Ik ben heel blij dat hij Nederlander is, ja. Wat voor een uh, rare wedstrijd was het eigenlijk tegen Bayern München uh, van jullie? Wij nemen het gewoon als een uh, normale oefenwedstrijd. Maar wel met een apart tintje dat je tegen een clubteam speelt. En je krijgt er geen talent inter voor, geen cap. O, oh, dat nog dan? Ja, dat vind ik wel, uh, wel interessant, hè? Dus als jij mag kiezen, denk je van allemaal gaan. Nee, ja, je wilde die beste speler. Het is een voorbereidingswedstrijd op het EK. Maar, net zoals heel veel bij ons, uh, het hoeft niet. Het hoeft niet. Maak van Bommel in gesprek met verslaggever Bert Maaldrink. Het duel van Oranje tegen Baaren is vanavond rechtstreeks te volgen vanaf half negen in een extra uitzending van Langs de Lijn. Deze deze zender Radio 1 dus. Nederland krijgt de eerste vrouwelijke bondscoach in de bobsleewereld. De Britse Nicola Minicello krijgt tot en met de Olympische Spelen in 2014... in Sochi de Nederlandse equipe onder haar hoede. Ja. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Internationaal Atoomagentschap is positief over een snel akkoord... met Iran over het kernprogramma van dat land. De OESO is bang voor een recessie in Europa. En de verplichte oudere keuring voor het rijbewijs die verdwijnt mogelijk.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De werklunch die doen we zometeen op de bloemenveiling in Aalsmeer. Na half twee is er dan stand.nl. En de stelling daarin... Nederland moet instemmen met het permanente euro-noodfonds. 40 miljard euro gaat Nederland bijdragen aan dat permanente steunfonds voor de euro. In juli gaat het allemaal in werking treden. En het is om de noodleidende euro-landen te hulp te schieten. Maar een aantal politieke partijen... SP... PVV en ook de ChristenUnie zijn daar tegen... omdat Nederland nauwelijks inspraak krijgt in hoe dat geld dan wordt besteed. We zijn benieuwd wat u vindt. Nederland moet instemmen met het permanente Euronoodfonds. Dat is de stelling. Bent u het eens of oneens. SMS dat naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website als www.stand.nl of twitteren. En doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De VN heeft een rapport gepubliceerd over de jeugdwerkloosheid in de landen van de Europese Unie. Volgens dat onderzoek zit bijna 1 op de vijf Europese jongeren werkloos thuis. In Nederland valt het allemaal nog mee met een werkloosheidscijfer van rond de 12 procent. Maar een verbetering zit er voorlopig nog niet in. De verwachting is dat het in ieder geval tot 2016 slechter zal gaan. Hans de Boer die was tussen 2004 en 2007 de voorzitter van de zogeheten Taskforce Jeugdwerkloosheid. Dag meneer de Boer, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Volgens dat VN-rapport is dus, 1 op de 5 jongeren werkloos in Europa. Schrikt u daarvan, van die cijfers? Ja, het is wel schrikbarend. Het is, het is heel erg, maar het verrast me niet. Want de economie gaat slecht, eigenlijk in heel Europa. En uh, dat zie je, dan zie je altijd dat de jeugdwerkloosheid het snelst toeneemt. Ja. Nou is het uh, cijfers en cijfers... en daar kan je op allerlei manieren naar kijken. Hoe moeten we naar dit cijfer kijken? Ik bedoel, zijn dit echt mensen die gewoon niks uh, uh, om handen hebben... die echt werkloos zijn? Ik denk dat het verschilt per land. Kijk, dat percentage van 20 voor de EU gemiddeld wordt omlaag gehaald door landen als Nederland en Duitsland, want bij ons valt het nog mee. Maar omhoog gehaald door bijvoorbeeld Italië en Spanje. In Spanje hoor je dat de helft van de jongeren werkloos is, hè? Ja, en, en als ik dat hoor en lees, dan denk ik altijd dat kan gewoon niet waar zijn. Want als de helft van jouw jonge mensen, en door de bank genomen, goed opgeleid ook in Spanje echt niet aan de slag is, dan zou je dat terug moeten zien in maatschappelijke oproer en al dat soort zaken meer. En het is wel eens onrustig in Spanje, maar toch niet zo onrustig. Dus waarschijnlijk hebben die uh, jongeren voor, voor een deel dan, want ze zullen de heus werkloos zijn... maar die hebben dan toch wel ergens een baantje waar ze bijvoorbeeld zwart voor betaald worden of zo? Ja, ik, ik denk dat je er rekening mee moet houden en ik ben er in zekere zin ook blij om... dat veel van deze jongeren toch in het informele circuit nog wat doen... en daardoor werkervaring hebben, patiënten verdienen en uh, ja niet helemaal ledig in de rond te stappen. U, u zei het ook al, Nederland valt op zich nog mee, hè? 12% jeugdwerkloosheid. Maar, zeggen ze van de VN ook, dat cijfer is wel stijgende. Um, ja. Hoe kan het eigenlijk dat wij hier zo'n laag percentage hebben? Wij hebben in Nederland uh, sinds jaar en dag een, uh, een uitstekend systeem... waarbij mensen die van scholen afkomen een tijdje stage lopen... en vrij soepel uh, het bedrijfsleven inrollen in een baan. Dat is echt, daar wordt in het buitenland wel eens met jaloezie naar gekeken. Dat is één. Het tweede is dat wij, en dat komt onder andere uit die taskforce jeugdwerkloosheid voor, uh, voort... een aantal jaren geleden heel veel impulsen hebben gegeven... om die jongeren met voorrang voor te sorteren voor werk. Dus op een gegeven moment was die jeugdwerkloosheid zo ongeveer nul hier. Dus dat, is al, ja, dat hebben we met z'n allen goed gedaan, mag ik ja. wel zeggen. Dus je kan ook zeggen dat het nu oploopt dat komt omdat die taskforce jeugdwerkloosheid is opgegeven. Nee, dat het, dat het oploopt dat komt omdat Nederland erin slaagt om zeg maar, zijn economie helemaal de prut in te praten. Wij doen het relatief slecht met onze economie. Uh, wij zijn traditioneel heel sterk gebonden aan Duitsland. Dus als Duitsland goed gaat, dan gingen wij daar gewoon achteraan. Maar op de een of andere manier slagen we er nu in. En dat komt vooral door de binnenlandse bestedingen die achterblijven. Wij slagen erin om onder andere via alle negatieve berichten over de pensioenen... En het ja, toch vind ik domme beleid in zaken de woningmarkt. Om daar ja. uh, de markt totale slot te gooien... en de economische groei enorm in de rente ja, te gooien. Dus, dus daar krijgt de jeugdwerkloosheid ook uh, klappen van. Ja. Uh, die, die taskforce stopte. U, u deed een aantal aanbevelingen hè, aan de overheid. Ja. Hebben ze daar genoeg mee gedaan, vindt u? Uh, nou, eigenlijk, eigenlijk uh, vind ik van niet. Maar ik vind wel dat er ook... Uh, daar hoort wel een kwalificatie bij. Kijk, op dit moment moeten we niet te veel hebben over die taskforce jeugdwerkloosheid. We moeten het hebben over een verstandig economisch beleid... om op korte termijn de economie van Nederland aan de praat te krijgen. Maar u vindt de nieuwe taskforce ook niet nodig? Nee, wat ik nodig vind, dat is dat iedereen nou eens zegt... <coughs> tegen die regering van hoor eens nieuwbouwwoningen... er wordt bijna niks meer opgeleverd in Nederland. Ze verhogen het btw-percentage met 2% punten... Ze doen allerlei vervelende maatregelen op het gebied van de financiering, de hypotheken, etc. Daardoor durft niemand meer aan een nieuw huis te beginnen. Maar per woning hebben we toch één man op de bouwplaats aan het werk per ja. nieuwe woning. Plus, plus zeg maar in de rest van de economie ook nog eens één. Dus wij zouden de woningmarkt moeten aangrijpen als een instrument om buiten de rijksbegroting om, want het hoeft het Rijk niks te kosten de economie een stimulans te geven. Ja. Goed, 12 september verkiezingen. Dan moeten we maar kijken wie uh, dat in het verkiezingsprogramma heeft staan. Hè. Hartelijk dank voor uw uitleg. Hans de Boer Hij was tussen 2004 en 2007 de voorzitter... van de Taskforce Jeugdwerkloosheid... naar aanleiding van dat VN-rapport dat is verschenen. De bloemenveiling Flora Holland dan in Aalsmeer... die heeft zojuist de jaarcijfers gepresenteerd... en de conclusie is dat was eigenlijk een goed jaar... een omzet van ruim 4 miljard euro. Daarmee deed de veiling het iets beter dan in 2010... Maar om in de toekomst nog meer bloemen te kunnen verkopen... heeft Flora Holland een aantal veranderingen doorgevoerd. En een van die nieuwe ontwikkelingen is... dat er voor het eerst in 100 jaar ook bloemen worden verkocht... buiten de beroemde veilingklok om. Maar daar is nog niet iedereen aan gewend. Onze verslaggever Ingrid Koning stond vanochtend vroeg op... om te kijken hoe dat nou precies gaat. Keur 6, 15, 8... De laatste zeven. Avalans, achter Rozenhof. Het is nu uh, dinsdagochtend nou, ontzettend vroeg. En naast me staat uh, Dirk Hoogvorst, manager van de veilingen uh, in Aalsmeer. Wat, wat gebeurt hier allemaal? Uh, hier worden op dit moment uh, bloemen en planten verkocht. En waarom moet het allemaal zo heel erg vroeg? Ja, dat is een beetje traditie. Zo is het vroeger, 100 jaar geleden, ooit begonnen. Lokale productie voor lokale consumptie. En die gewoonte hebben we er eigenlijk altijd ingehouden. En als we even door het raampje heen kijken naar de computerscherm. Kan u misschien uitleggen wat we dan precies zien op zo'n scherm en wat doet zo'n verkoper precies? Ja, onze veilingmeesters leiden het verkoopproces. Um, wat hier gebeurt is dat de producten van onze kwekers uh, verkocht worden uh, aan de kopers. Uh, dat doen we met de veilingklok. En um, wat daar gebeurt is dat uh, de hoogste bieder, dus degene de koper die de hoogste prijs uh, betaalt, eigenaar wordt van het product. En dat proces uh, wordt geleid door onze veilingmeester, de verkoper. Dit systeem bestaat al 100 jaar. Toch gaat er een en ander het veranderen. Wat gaat er precies veranderen? De verkoop via de klok is de afgelopen jaren heel erg gevirtualiseerd. We zien dat de keten verandert, dat de vraag eigenlijk verschuift naar een 24-uursvraag. De klok draait traditioneel van 6 tot een uur of tien ochtends. En met de veranderingen die we nu willen inzetten willen we zorgen dat onze klanten ook tussen 10 uur ochtends en de volgende ochtend 6 uur bloemen en planten kunnen kopen. Hoe komt het er in praktijk er dan uit te zien? Uh, onze kwekers die producten voor morgen aanbieden voor de veiling, uh, die stellen een deel van dat aanbod uh, beschikbaar voor voorverkoop, zodat onze klanten, maar heel vaak ook de klanten van onze klanten, middels webshops, vandaag al een deel van het aanbod van morgen kunnen kopen. Dit noemen jullie dan de digitale klok voorverkoop? Dat klopt, want het is gekoppeld aan het klokproces. En deze pilot loopt nu een maand. Wat zijn nou de eerste kinderziektes? Wat loopt nog niet helemaal lekker? Um, nou, e eigenlijk loopt het uh, uh, zeer voorspoedig. Uh, technisch werkt het heel goed. Het zijn toch uh, best spannende ingrijpen in ingewikkelde computerprogramma's. Dus technisch gaat het goed. Er is er geen systeem plat te gaan door het vele bieden? Uh, nee, nee, er is nog geen systeem plat gegaan. Dat is wel altijd onze grote zorg, ook in de normale veiling. Uh, als een systeem plat gaat, dan staan er gelijk duizenden mensen stil. Dus we doen er eigenlijk altijd alles aan om systemen zo uit te rusten... dat ze in principe nooit plat gaan. Koeveel, 4 keer 6 Jep, is perfect. We bevinden ons nu in het hart waar alle veilingenmeesters de spullen verkopen, digitaal. Maar er is ook nog hier echt wel een gedeelte waar uh, de inkopers daadwerkelijk aanwezig zijn. En daar lopen we nu even naartoe. Dan komen we eerst in een soort, uh, nou, waar zijn we nu eigenlijk? We zijn nu uh, in onze koelcellen. Hier staan de producten opgesteld voordat ze verkocht worden. Uh, en verdeeld naar uh, de kopers die ze gekocht hebben. Ja, het is een enorme koelcel. Het zijn denk ik wel uh, hoeveel voetbalvelden lang. Vele, vele voetbalvelden. Dit, dit gebouw is meer dan een miljoen vierkante meter groot. En dan gaan we nu de trap op en dan komen we in de echte veiling nog. Zoals die vroeger ook nog altijd was. En dan zie je inderdaad ook volgens mij, dan zie je de bloemen ook voorbij rijden nog. Dan zien we de bloemen deels voorbij rijden. Uh, en een belangrijk deel van de verkoop gebeurt ook op basis van informatie. Uh, dus die bloemen zie je hier niet voorbij rijden. Maar die zie je eigenlijk alleen maar op informatie op de schermen staan. Inmiddels staan we op de tribune. Verwacht u dan dat in de toekomst met die digitale klok voorverkoop dat al deze kopers hier niet meer gaan zitten? Uh, nou, we, we zien de, dat die verschuiving hard gaat. Uh, een aantal jaren geleden... Uh, moest je hier aanwezig zijn, anders kon je niet kopen. Op dit moment is het zo dat twee derde van onze kopers niet meer hier zitten... maar in hun eigen inkoop-verkoopruimtes. Maar dan verdwijnt de charme van de hele veiling. Verdwijnt? Um, ja, wij zijn alleen niet voor de charme, maar voor de beste prijsvorming. En, uh, op deze manier kunnen we veel beter de verkoop inrichten... Um, veel beter uh, de optimale prijs realiseren voor kwekers. Kopers veel beter ondersteunen met de juiste informatie. Dus uh, het proces wordt wel anders. Ja, en als je dat zo wil zien, zou je kunnen zeggen dat er een stukje van de charme verdwijnt. Maar ja, van charme kun je niet leven. Nou, ik hoor hier alleen maar mooie en goede verhalen en veel voordelen. Maar ik wil toch ook wel eens even met een inkoper praten. om te kijken of hij dat ook allemaal zo ziet. Box, ja, yeah, dan no, will be 130. Mixed colors in de bucket. Ik heb 25 bunches in de box. Oké, okay, cheers. Is het nou verkocht wat je net met die klant doornam? Ja. Ja, trots aan je. Heb je die uh, van Itrade e afgehaald of uh, waar die op de klok verkocht? Uh, nee, van Itrade e vanochtend. Aangekomen in het hart van de dealingroom van uh, inkoper Kees Admiraal van het bedrijf Surel. Uh, de veiling is dicht, maar er wordt hier nog gehandeld. Ja. Uh, we hebben niet alleen klok uh, verkoopt, maar tegenwoordig kunnen we ook digitaal. Uh, kunnen we inkopen? Kunt u uitleggen hoe, u, hoe uw werk is veranderd met deze digitale klok voorverkoop? Wat we vroeger deden is eigenlijk 90% inkopen voordat we het verkocht hadden. Als we het dan ingekocht hadden, dan pas gingen we klanten bellen. Uh, en moesten we zorgen dat we al die bloemen weer kwijtraakten? Uh, op de nieuwe manier van inkopen, uh, dan gaan we het eerst verkopen. En op het moment dat we het verkocht hebben. Dan pas halen we het hier naartoe, waardoor we een, een veel verser product aan onze klanten kunnen, kunnen aanbieden. Maar je loopt daar ook door veel minder risico financieel? Ja, zeker. Voorraad van bloemen betekent risico. Als het een dag ouder is, is het alweer 20% minder waard. Uh, ja, Dat risico zijn we nu kwijt. Wat voor invloed heeft deze digitale klokverkoop op, op het werken van jullie werknemers? Wat je ziet gebeuren is dat het de hectiek er een beetje afgaat. Er moeten veel meer afspraken vooraf gemaakt worden. Vroeger was het echt hectiek op de dag en hoeveel telefoontjes kwamen er binnen bepaalde echt de, de, de drukte. Tegenwoordig is dat veel meer regelen vooraf. Regelen dat de structuur goed is en, en daarbinnen, zeg maar, dan loopt het eigenlijk vanzelf. En uh, wat is dan het grootste nadeel tot nu toe van dit systeem? Um, het, als je kijkt naar klok voor uh, dan zijn bijvoorbeeld kwekers nog niet gewend hun producten op die manier aan te bieden. Willen ze wel allemaal veranderen? Nee, niet iedereen wil veranderen. Nee, dat is, uh, ja, als ik het 30 jaar zo gedaan heb, waarom zou ik dan veranderen? Dat is altijd het motto. Dus ook dat, dat moeten wij hier intern ook nog over, uh, overwinnen. En wat zegt u dan van verandering is goed? Nou, ik denk, ik denk de, de veiling heeft daar een pilot van. Dus, dus uh, wij zien het ook als pilot. Maar de resultaten bewijzen gewoon dat het werkt. Dat betekent dat je ja, dat, dat, datgene moet overtuigen om, uh, om te veranderen. Ja, en helaas, wie niet mee wil, uh, ik denk dat die op den duur zichzelf toch buitenspel gaat, uh, gaat zetten. Ja, en de spel worden gezet bij een omzet van 4 miljard euro. Dat is wellicht Geen leuk vooruitzicht. Dus laten we hopen dat de kwekers snel aan dat nieuwe systeem wennen. U hoorde een reportage van Ingrid Koning. Uh, we volgen deze week de werkweek van Peter Reumer. Morgen weer een uitgebreide reportage. En zometeen na half twee is dus standpunt.nl. De stelling dan: Nederland moet instemmen met het permanente Euronoodfonds. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk vraagt minister Leers om alle uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk weer op te vangen, zolang hun terugkeer niet mogelijk is. Als asielzoekers worden afgewezen, hebben ze na 28 dagen geen recht meer op opvang. Vluchtelingenwerk zegt dat mensen hierdoor sneller op straat belanden. Aanleiding voor de oproep van Vluchtelingenwerk is het tentenkamp met asielzoekers in Ter Apel politie heeft een man aangehouden die werd gezocht voor poging tot doodslag op een treinmachinist. De man meldde zich vandaag bij de politie dat gisteren foto's van hem in de media waren verspreid. De man ging eind februari door het lint toen zijn trein te laat aankwam op station Belmer Arena, waardoor hij een aansluiting miste. Peter de Vries mag de opname over het beramen van een huurmoord op een escortbaas toch uitzenden. Vorige maand had de rechter in kort geding het uitzenden van de beelden nog verboden. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dit teruggedraaid. Voorwaarde is wel dat de verdachten onherkenbaar worden gemaakt. En heeft u heeft het waarschijnlijk wel gemerkt. De eerste zomerse dag van het jaar is een feit. In de beeld is het vandaag warmer dan 25 graden Celsius. De afgelopen 20 jaar was het volgens Weerbureau weer online. Op 22 mei niet zo warm als vandaag. En dat is het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Onenigheid over het nieuwe permanente noodfonds voor de euro. ESM heet dat. De ChristenUnie vindt de afspraken over de 40 miljard euro... waarvoor Nederland garant staat, niet goed genoeg. Op het moment dat wij nu dit verdrag uh, accorderen... dan zijn we aan die 40 miljard uh, verbonden. Maar we weten ook, als we het verdrag goed lezen... dat uiteindelijk uh, Nederland uh, niet in alle zeggenschap heeft... over de wijze waarop dit bedrag uh, besteed uh, gaat worden. Dus dan geven we 40 miljard euro in feite weg zonder dat we tot het eind toe mee mogen beslissen... over de wijze waarop het besteed wordt. Ik vind dat onverantwoord. Arie Slob, dus, hij is de fractievoorzitter van de ChristenUnie... staat niet alleen. PVV-leider Wilders vindt dat het demissionaire kabinet... niet mag beslissen over zo'n grote kwestie. Hij spant een kort geding aan tegen de Staten. De SP is ook al tegen en ik dacht ook de Partij voor de Dieren. Is het steunfonds van onmisbaar belang om de euro te redden... of levert Nederland hiermee zijn miljarden over aan Brussel... met het risico dat die in een bodemloze crisisput verdwijnen? Ik ga over praten met Corine Wortman, Europarlement voor het CDA. Dag mevrouw Wortman, goedemiddag. Goeiemiddag. Drie keuzes altijd aan het begin van Stand.nl, daar mag u alleen maar ja of nee tegen zeggen. Daar komen ze. Het ESM is de reddingsboei die Europa nodig heeft. Een belangrijke reddingsboei, ja. Dus ik noteer maar even een ja. Uh, we kunnen de reservesleutel van onze schatkist met een gerust hart aan Brussel geven. Uh, nee. De kiezer moet zich kunnen uitspreken over zo'n grote beslissing. Uh, nee, want ik neem aan dat uh, u daarmee de wilderstelling bedoelt... dat we daar nu niet over kunnen beslissen. Dus daarom een nee. Nou goed, je zou kunnen wachten tot de uh, verkiezingen straks uh, in september. En uh, ik neem aan dat alle partijen hier wel iets over in hun programma's opnemen. Dus dan kan je als kiezer natuurlijk een, een keuze maken. Nou ja, alle partijen hebben hier uh, dingen over in hun programma staan... waarop ze verkozen zijn uh, in de Tweede Kamer. En uh, als de Tweede Kamer uh, voor elke beslissing, belangrijke beslissing... terug zou moeten naar de kiezer, dan was Nederland onregeerbaar. Dus ja, maar het komt nu... iedere fractie heeft een mandaat. Ja, maar het komt toch zo mooi uit dat er nu verkiezingen aankomen. En uh, natuurlijk is het zo dat partijen daar wel iets over in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Maar de omstandigheden zijn uh, ook wel wat veranderd met het, uh, tussen nu en de, en de vorige verkiezingen. Nou ja, die beslissing die is aan de Tweede Kamer. Ze kunnen onderwerpen controversieel verklaren. Maar ik heb begrepen dat er voor dit onderwerp een meerderheid is die zegt nee, we moeten hier een besluit over nemen. En daarmee ook uh, ons houden aan uh, ons uh, streven... dat dit noodfonds per 1 uh, juli ja. in gang gezet kan worden. Er is een meerderheid voor, in de Tweede Kamer ja. voor. Dat is democratie. Ja. ja, maar dat is natuurlijk wat op de achtergrond meespeelt nog... dat het uh, op 1 juli al moet ingaan. Goed, we gaan zo meteen uitgebreid praten aan de hand van onze stelling. En we roepen onze luisteraars natuurlijk ook op om te reageren. Uh, die stelling luidt dus... Nederland moet instemmen met het permanente euro-noodfonds. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 70, 70 kost wel 50 eurocent. U mag gratis bellen, misschien een betere optie dan... 0800-1101 naar de website gaan www.standpunt.nl Of als u twittert eens of oneens, doe dat dan met de hekje standpunt. Um, mevrouw Wortman, u bent het eens he, met de stelling. Ja, dat klopt. Ik ben het ermee eens. Trouwens, toen ik uh, eerder uh, vanochtend u die stelling hoorde presenteren... Van, uh, tegen of, uh, omdat we nauwelijks inspraak uh, hebben in het uh, ESM, in dat noodfonds... Uh, toen uh, neigde ik bijna om voor uw stelling te zijn. Maar uh, ik moet u zeggen, het klopt echt niet... dat we nauwelijks inspraak hebben in dit noodfonds. We hebben alle inspraak... Ja, oké, okay, nou dat, dat is bijvoorbeeld al een van de bezwaren, want de aanleiding is natuurlijk ook een beetje natuurlijk, uh, vanochtend dat de ChristenUnie nu ook uh, in, in het kamp zit, hoewel die waren ook al uh, eerder tegen trouwens, maar nog eens een keer gemotiveerd door Arie Slob waarom die dan uh, tegen is. En, en die zegt dat met name, hè, van dat we toch te veel uit handen geven, te weinig uh, invloed uh, houden op wat er dan met het fonds gebeurt. Nou, we hebben nogmaals alle zeggenschap uh, als het gaat om uh, de bedragen die we storten... en ook uh, als het gaat om uh, hoe het noodfonds uh, ingezet uh, gaat worden. Maar hij richt uh, alle schijnwerpers nu op een noodprocedure die uh, uh, in dit uh, verdrag zit. Dus als er een acute noodsituatie is, dan kan er al gestart worden met hulp aan een land... En nogmaals gestart worden met. Maar als er dan een pakket ligt, een uitonderhandeld onderhandeld pakket... want laten we wel wezen, het is nooit zo dat een lidstaat... zomaar geld overgemaakt krijgt. Daar horen harde voorwaarden bij en er moet flink ingegrepen worden. En over dat pakket heeft ook Nederland altijd zeggenschap... en daar is het vetorecht volledig van kracht. Dus ja. het is die acute noodsituatie waar je snel moet handelen. Ja, maar die is toch en niet wezen, ondenkbaar als je kijkt... Nee, maar u, kijk wat belangrijk is. Als er echt een acute noodsituatie is... dan is het ook in het belang van Nederland dat er meteen gehandeld kan worden. Want wij met onze economie zijn vaak zo kwetsbaar. Hmm. Maar ja, goed, dat zeiden we bij, bij de hele Griekse kwestie ook de hele tijd. Hè? Van, ja, we, dat is belangrijk, die moeten in de benen blijven, want anders gaat dadelijk alles om. Ja, en nu hoor je toch ook allerlei mensen die dat vanaf het begin af aan riepen... nu ook wel roepen van nou ja, als ze, als ze eruit gaan, is het ook prima. Maar de Griekse situatie nu is een hele andere... dan anderhalf of twee jaar geleden. Toen was het risico van besmetting. Dus als er iets in Griekenland gebeurt... dat ook uh, Italië en Spanje, et cetera, vallen veel groter dan nu. En we kijken naar Griekenland. Maar laten we ook eens kijken naar wat er nu in Ierland gebeurt. Wat er in Portugal gebeurt. Daar wordt echt hele goede voortgang gemaakt. Maar dat staat in de schaduw natuurlijk van uh, het slechte nieuws. En dat begrijp ik wel. Maar dat, dat zijn wel de mooie verworvenheden die we dankzij die uh, paraplu van bescherming... Hè, door ze tijdelijk gebruik te kunnen laten maken van een noodfonds... Uh, stellen zij nu orde op zaken. En daarmee is dat ook het behoud van uh, zeg maar onze euro en, en onze export. Ja. Nog even dat onderscheid wat u maakt. U zegt want Als er een noodsituatie is, dan heeft Nederland wel degelijk een stem in het geheel. Wat er gaat gebeuren, wat de voorwaarden zijn. Ja, als er een noodsituatie is, dan kan er begonnen worden met... Uh, onderhandelingen. Dat is eigenlijk een soort start van onderhandelingen met een lidstaat in de problemen en er kan alvast enige steun gegeven worden. Maar het uitonderhandelde pakket, totaalpakket uh, uiteindelijk, met ook het totaalbedrag aan steun wat gegeven gaat worden, daar moeten alle lidstaten, dus ook Nederland, gewoon mee instemmen. Ja. En waar zit dan dat gedeelte dat wij, uh, laten we zeggen, aan, aan Duitsland gekoppeld zijn? Waarvoor geldt dat dan? Nou, dat zit in die noodsituatie, in die acute noodsituatie. Uh, dan, uh, moet er, uh, dat moet eerst bepaald worden trouwens. De, EES, de Europese Centrale Bank heeft daar zeggenschap in... wanneer er een noodsituatie in dat is, uh, is. Dat is een echte autoriteit. En dan is 85 meerderheid van stemmen voldoende. Uh, en dat is de situatie waarin zeg maar, uh, een Duitsland... Uh, Frankrijk, Spanje, Italië en noem maar op het allemaal eens moeten zijn, in die situatie zou het zo kunnen zijn uh, dat Nederland uh, dan geen invloed nee. heeft. Maar nogmaals, dat is alleen voor de start van de onderhandelingen en het beginnen met steun, het hele pakket uiteindelijk, en ik vind dat is helemaal onderbelicht geraakt vanmorgen ook uh, in, uh, in het uh, mediatumult in Nederland. Daar heeft Nederland gewoon uh, uh, instemmingsrecht uh, op ja, want dat voelt toch, uh, ik denk ook voor, voor, u zit daar heel goed in, en, en uh, nou, voor ons leken voelt dat toch een beetje raar, dat, dat bijvoorbeeld Italië wel dan mag vetoen, hè, waar dat waar, waar er ook een beetje een, een potje van gemaakt is, en, en, en in Nederland uh, zouden we dat dan niet mogen. Ja, kijk, dat komt doordat we de discussie nu helemaal focussen op het woord veto. Maar waar het om gaat, is als je het bijna allemaal met z'n allen eens bent... Als je, gaat, als je een procedure gaat starten. He, dus dus uh, uh, zeg maar, het gaat niet alleen om Spanje. Het gaat erom dat je met 85 van alle landen het eens bent. En dat je dan in een noodsituatie, die ook ons Nederland keihard kan raken... want als je in een noodsituatie niet handelt meteen, nou, dan zijn de rapen gaar. En dat je op dat moment alvast kan beginnen. Maar nogmaals, het kan alleen maar dat beginnen onder ook uiteindelijk het finale goedkeuren van alle lidstaten. Dus ook Nederland met dat pakket. Ja. Wat, wat krijgt Nederland eigenlijk terug, laten we zeggen, voor die 40 miljard euro? Wat, wat is dat dan? Dat is niet iets tastbaars direct, maar... Uh, wij, wij maken 4,5 miljard euro over. Wij later kunnen er nog garanties voor 35 miljard aan toegevoegd worden. Wat wij daarvoor terugkrijgen is dat we in Europa... een soort nood reddingsparaplu uh, instellen. Uh, een, een paraplu van bescherming voor landen in de problemen. Dat zij tijd krijgen om orde op zaken te stellen. Maar dat is geen cadeautje... Dat is een, een, een overeenkomst met keiharde voorwaarden over hervormingen... over bezuinigingen zoals nu succesvol in Portugal en Ierland worden doorgevoerd... En het is een dusdanig zwaar pakket dat je nu ziet dat landen als Spanje en Italië, als een haas ook bezig zijn om orde op zaken te stellen. Om te voorkomen dat ze ook zo uh, uh, onder zo'n overeenkomst gaan vallen. Dus het is niet zo dat landen in de rij staan om van zo'n noodfonds gebruik te maken. Nee, dat, uh, landen willen dat voorkomen omdat er ook zo'n uh, ingrijpend pakket aan bezuinigingen en hervormingen aanhangt. Ja. Dus het is een soort ja, echt wel uh, voor noodsituaties. Maar u zegt dus eigenlijk dat die partijen die nu uh, zoveel tegen zijn, dus ChristenUnie, PVV, uh, SP, SGP trouwens en de Partij voor de Dieren, maar ook bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer, dat die het niet goed zien, want ook de Rekenkamer trok aan de bel omdat de controle op dat fonds slecht is geregeld, zeggen ze. Uh, ja, dat is een, een ander punt en ik begrijp de Algemene Rekenkamer, die zeggen ja, uh, je moet uiteindelijk ook wel goed verantwoording afleggen. En uh, als ik het goed begrepen heb... is de expertise van de Algemene Rekenkamer... wordt nu ook ingezet om zeg maar die technische uh, details... van hoe ga je uiteindelijk reken, de verantwoording exact regelen... Uh, worden uh, conclusies ook uh, openbaar gemaakt... Uh, van, die, van een zogenaamd auditcomité waar, waar, waar rekenkamers in zitten. En uh, uh, die, dat moet natuurlijk ook openbaar gemaakt worden... want die verantwoording die moet transparant zijn. Maar wat ik heb begrepen is de Rekenkamer daar zelf ook bij betrokken om die zogenaamde bylaws... om die technische uitwerking van die regels ook verder vorm te geven. Ja. En wordt dat ook door uh, minister De Jager gesteund en ja. terecht. Nou begonnen we al even, dat was eigenlijk naar aanleiding van de keuzes... even over die, die, die rechtszaak die nog hierboven hangt PVV-leider Wilders heeft die aangekondigd. Hij vindt het onrechtmatig dat een demissionair kabinet zo'n belangrijk besluit neemt. Uh, kort geding dus. Um, ja, hij vindt dus eigenlijk dat het onderwerp controversieel moet worden verklaard. Maar goed, daar heb je de Kamer voor nodig. En die vindt dat nu niet, maar zou het kabinet zelf niet moeten zeggen misschien van... ja, dit is inderdaad wel zo'n hete aardappel. Laten we even de verkiezingen afwachten, 12 september. Ja, nogmaals, we hebben ons er eigenlijk aan verbonden... om voor 1 juli hierover een beslissing te nemen. En wat ik zie, is dat er een brede meerderheid in de Kamer is... die zegt, daar moeten we nu over beslissen. En dat is democratie die Wilders kennelijk niet wil respecteren. Want hij vindt dat zijn mening wet is. Maar er is wel een ruime meerderheid in de Kamer. En nogmaals, dat is dus onze democratische meerderheid. Die zegt, wij willen ook dat besluit nemen omdat het belangrijk is... En laten we wel wezen, het is niet zomaar een datum eh, 1 juli, maar dat is een, eh, ook een signaal naar de financiële markten van eh, wij hebben onze zaakjes op orde in Europa, ook als de nood aan de man is. Ja, op, op Twitter en trouwens ook op ons forum heel veel reacties natuurlijk van mensen op dat ESM. Uh, ja, die reacties zijn allemaal erg fel en vooral tegen dat, dat ESM. Uh, hoe, hoe denkt u toch dat het komt dat er zo'n grote weerstand is? Nou, Er is een beetje een beeld ontstaan alsof wij ons veto hebben ingeleverd... alsof we nauwelijks inspraak hebben... alsof we zomaar 40 miljoen naar Brussel overmaken... waar bovendien de Algemene Rekenkamer... we helemaal geen controle over hebben. Ja, Als je dat beeld uh, uh, ziet, ja, dan zou ik ook uh, enorm veel koudwatervrees uh, hebben. Maar uh, als je kijkt naar uh, de manier waarop ook minister De Jager... Uh, heeft uitleg heeft gegeven van waar het werkelijk om gaat... Uh, uh, dat is een, een fonds waar we in, in uiteindelijk over de pakketten uh, zeggenschap hebben. Waarin ook de verantwoording nog gewerkt wordt aan de details. Om dat ook goed uh, geregeld te krijgen. Ja, Dan, uh, uh, uh, dan is het een alleszins aanvaardbaar uh, uh, pakket. u nou, nou, heeft in ieder geval een ander geluid laten horen hier even. En dat is denk ik voor de hele discussie ook wel even belangrijk. Dat mensen dat ook goed in de oren knopen. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen bij u terug om de reacties door te nemen. Bijna 1600 mensen hebben gestemd op onze site. 27 is het eens met de stelling, 73% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Thijssen uit Apeldoorn. Nou, ik ben ervoor. Mijn partij heeft niet met het Oeruzkan-akkoord meegedaan, maar ik ben blij dat ze daar wel mee meedoen, want anders vallen de banken nog op. Maar het Oeruzkan. De, uh, akkoord, dat doe ik voor geen meter, want er komen geen banen bij. Het brokkelt maar af. Als ja. de mensen in de straat hoort, die zijn gewoon ja. wel bang om geld uit te geven. Maar u, u bent voor dat Euronoodfonds, daar bent u voor? Daar ben ik voor, Duidelijk. want als de banken omvallen, dan hebben wij ook geen geld meer op de bank. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, met Flex spreekt u. Dag meneer. En ja, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, ik denk dat er ook een fundamentele denkfout zit in uh, dit pakket van, uh, van 40 miljard. Uh, we leven in een schuldeconomie momenteel. En op het moment dat je in een schuldeconomie de schuld wilt saneren, dan. Um, is de een uh, zijn bezit, is de ander zijn schuld. Dus je zult uh, van andere mensen het bezit af moeten nemen. En uh, dat zie je in de huizenprijzen uh, nu ont ontwikkelen. En uh, zoveel, uh, nog veel meer van dat soort uh, vermogenstitels. Gevolg is dat um, um, electoraal niet haalbaar is om, uh, om deze boodschap te verkopen. Dus vandaar begrijp ik wel dat uh, de heersende politieke partijen uh, geen enkel uh, interesse in hebben. en belang in hebben om uh, deze boodschap op uh, het ja. voetlicht uh, te maar, brengen. Maar u zegt eigenlijk om die 40 miljard, hoewel. Eerst 5 miljard en dan een garantie voor 35 miljard. Maar goed, laten we zeggen even die 40 miljard. U zegt eigenlijk moet ik daar met mijn huis van alles voor doen. Uh, en dat komt dan in die pot. En daar kunnen we verder niks meer uh, over zeggen. Nee, ja, op het moment dat je dus... Je moet schuldsaneren. Kijk, we hebben hier met ja. een chronische zieke wereldeconomie uh, te maken. Of althans Europa. Uh, dat uh, helpt niet om daar uh, nog meer uh, drank overheen te gieten. Je zult echt uh, uh, moeten afkikken. Ja, en dat ja. betekent dat er een moment moet komen om die uh, schulden... Om uh, uh, um dit soort uh, uh, pleisters... Uh, Af te pakken en te zorgen dat je echt naar een fundamentele oplossing ja. gaat. Niet 40 miljard ter beschikking stellen. Goed. Dat betekent dat we dadelijk naar een zorgpremie van 1200 euro gaan. En uh, uh, daar wil ik dan ook wel een keer voor hoe de CDA daarin staat. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Flietstra in Haarlem. Allereerst wil ik zeggen dat in Griekenland is onze beschaving begonnen. En als we op deze voet doorgaan, zal onze beschaving daar ook ten onder gaan. Kijk. Dat hele ESM-fonds, dat is een uh, ja symptoombestrijding. Wat de politiek moet doen, maar ja, het bestaat allemaal uit schertsverschuren en, uh, en dwergen. Maar wat ze werkelijk zouden moeten doen, dat is dat ze de ECB opdracht geven om euro-obligaties uit te geven. Kijk, dan doe je echt wat aan, uh, aan de crisis. Maar dit is allemaal labmiddelen. Mm. Het gaat helemaal nergens over. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag, met Van Dijk. Ik uh, ben tegen de stelling, maar ik ben echt... Oprecht heel erg geschrokken van de taal die uw gasten in de studio gebruikt. Ze praten voortdurend omheen en ze draait om de kern heen. Want de kern is dat wij hebben geen vetorecht. Wij kunnen gedwongen worden om dingen te om akkoord te gaan met zaken die ons vreselijk veel schade doen. Dat is het eerste. Maar goed, mevrouw Wortman leest dat dus toch echt anders in het. In het uh, en de bedoel is eigenlijk goed recht. Maar we natuurlijk omdat... ontkent niet dat we geen vetorecht hebben als Duitsland, Frankrijk en ja. Italië. Als zij met z'n drieën het doordrammen, hebben wij niets te vertellen. En het ergste vind ik, dan heeft ze het over inspraak. Het is geen inspraak. Het is volkomen geen inspraak. We mogen ons zegje zeggen en zij doen toch wat ze willen. Want formeel hebben we ons democratie, onze zeggenschap hebben we overgeleverd ja. aan andere landen in Europa. Dat is de eerste opmerking. Ja. En de tweede nog even snel. En dat vind ik nog eigenlijk erg. Heel erg. Dat vind ik voor een politicus eigenlijk schandalig. En ik ben niet zo partijpolitiek hoor. Helemaal niet. Ik ben ook helemaal niet tegen het CDA. Dat interesseert me allemaal niet. Nee. Maar ik vind de politicus hoort zoiets nooit te zeggen. Als zij het heeft over de grote meerderheid van de mensen die tegen dit da, da, da, die, tegen dat EMS zijn. Als zij zegt ja het is koud watervrees. Ik vind dat meer buigend, minachten. Want daarmee zegt ze dat de mensen van de rekenkamer, de mensen van de PVV, de SP, de ChristenUnie en de SGP... eigenlijk geen verstand hebben. Maar okay. ik probeer het op een mooie manier te bedekken. Punt gemaakt, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, ik ben Janne Joosten uit Enschede. Ik ben uh, tegen, de, uh, tegen de stelling. Uh, met name omdat ik uh, van mening ben... dat op dit moment uh, zoveel op ons bordje ligt... ten aanzien van bezuinigingen dat ik het een onverwant uh, word inzend om hier nu maar even snel voor de verkiezingen uh, een keuze over te maken. En een, uh, om het mij door te drukken. Ik krijg een beetje het gevoel dat dit uh, even van het bordje van uh, het CDA en de VVD geveegd moet worden voor de verkiezingen. En ik ben wat dat betreft heel erg blij uh, met de heer Slop, uh, die toch even ook uh, wat pijnpunten uh, aangeeft. Ik hmm. vind dat we daar zorgvuldig met elkaar over moeten hebben. Goed. Uh, het geld maar één keer uitgeven. Ja, er wordt, wordt gedebatteerd natuurlijk in de Tweede Kamer sowieso hè, over dat fonds. En uh, ja. nogmaals, de Kamer is natuurlijk aan zet als het gaat om het ja. controversieel verklaren van dit uh, dossier. Alleen ja, de meerderheid uh, vindt dat het wel besproken moet worden. Dus ja, dan houdt het ook een keer op natuurlijk. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik Bent Ik ben het oneens met de stelling. En ik zal ook zeggen waarom. Ons land is veel te klein voor daar mee te werken. Ten tweede, wij worden kapot bezuinigd door de Europese Unie. En derde vind ik wat de minister, dus deze, deze regering heeft gedaan, dat dat ding te ondertekenen, ben ik het ook oneens. Want anders hadden we deze regering nog gehad. Dus dat is mijn mening. Dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Van Meerveld. Ik ben ook tegen de stelling. Uh, er is misschien wel een meerderheid in de Kamer momenteel, maar als men dit voorlegt aan de Nederlandse bevolking, ben ik ervan overtuigd, zoals ook bij uw stem is, dat er een meerderheid tegen is. En mevrouw Wortman behoort tot de entourage van de heer Barroso. Die hebben maar één doel, dat is het circus Brussel in leven te houden. En de laatste opmerking, ik heb een bericht gelezen dat mevrouw Wortman een collega van haar een kleine dictator noemt. Nou, bij deze ontvangt van mij het etiket de grote dictator. Stam.nl, goedemiddag. Ja, dag wanneer met uh, Rogier. Ik uh, waar even ik reageer, Ik ben het volkomen eens met uh, de, de kwalificaties uh, aan het adres van mevrouw Wortman. Die heb ik uh, vaker uh, zwaar neerbuigend en eigenlijk beledigend uh, gehoord uh, praten. Maar laten we nou even hebben over die stelling. Nou, nee, nee, nou de... zij doet nu ook alsof wij allemaal domme mensen zijn. Nee, Dat nee, is nee. een belediging, puur zang. Nee, maar, helemaal niet. Maar, uh, luister. luister. Ja, zij nee, nee, maar, zij speld, heeft, zij heeft genuanceerd een aantal meningen die er zo links en rechts ook in de media nee, zijn verschenen. Nee meneer, er is, ik, ik volg dingen. Uh, en daaruit komt een beeld naar voren dat ik die mevrouw heel eng vind. Maar dat wou ik niet zeggen... Ik heb het erover dat ik mijn baan kwijt ben, mijn vrouw mijn baan kwijt ben. Ik stel even voor, ik moet daardoor de, de, de, de studie van mijn dochter kan ik niet meer betalen. De medicijnen van mijn andere dochter kan ik niet meer betalen. Uh, ga zo maar door. En dan moet ik mijn buurman, die in financiële problemen is, nog meer uh, ja. gaan uh, lenen... Ja. Hey, ik snap het punt wat u maakt. U zegt, uh, wij moeten hier hard, hard bezuinigen... en dan gaan we het geld uh, eigenlijk aan, aan probleemlanden in uh, de rest van Europa geven. Uh, eens even kijken, hier hebben we nog eentje. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Vos. Meneer Vos, u bent de, ik ben de laatste. De vorige bel is helemaal eens. Wij werden kapot bezuinigd... terwijl Griekenland er een potje van maakt hè, en andere Europese landen. Wij hebben geen keuze en terwijl wij in armoede moeten leven. Ja. Ik ben dakloos dankzij de regering. Dank u wel voor de bellen. Um, We gaan snel terug naar Corine Wortman van het CDA, Europarlementariër. U was niet de politiek ingegaan om alleen maar schouderklopjes te krijgen, he, mevrouw Wortman? Nee, uh, en wat ik uh, geprobeerd heb is uh, ja, toch wat uitleg te geven... Uh, hoe die noodprocedure en hoe dat veto uh, eruit ziet uh, in uh, dit uh, noodfonds. Ja. Uh, ik wil graag twee dingen toch heel duidelijk stellen. Uh, het eerste is, uh, het is aan de Nederlandse Tweede Kamer om uh, nu uh, wel of niet een besluit te nemen uh, over dit noodfonds. Uh, er is niemand die een dictaat oplegt. Dat is een parlementaire meerderheid die nu zegt... wij gaan hierover discussiëren, wij gaan dit debat aan... want wij willen een besluit nemen. En dat is ook respect voor de democratie. Ik denk dat dat toch wel... Nou belangrijk is om vast te stellen. dat gaat niet de... over, daar gaan Europarlementariërs ja, niet over. Cruciaal de positie van de PvdA ook, want ik geloof dat Plasser wel een aantal voorwaarden heeft genoemd, dus het is nog maar helemaal de vraag of die, of die misschien toch niet in het kamp van de tegenstanders uiteindelijk gaan, maar goed, dat, dat moet allemaal afwachten. Uh, te... Nou, dat moet, dat moet blijken, maar het tweede punt wat ik graag wilde maken is van, uh, uh, of we met dit fonds uh, gaan pemperen. Uh, of we landen als het ware uit de, uh, uh, het makkelijk gaan maken ja. voor landen. Nee, we gaan juist landen in de positie in de Brengen dat ze hun problemen kunnen oplossen. En dat moeten ze ook doen. Dat gaat onder dwang zelfs, dat ze dat moeten doen. Want iedereen die zegt, ja, we gaan nu geld overmaken... terwijl we het er zelf ook wel moeilijk hebben. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als we dit met dit fonds kunnen we juist ook zorgen... dat we die stabiliteit in die eurozone weer steviger kunnen krijgen. En dat is, in wiens belang is dat? Dat is in het belang van iedere Nederlander. Ja. En zelfs van mensen die ik gehoord heb, die zeggen ja, ik ben nu mijn baan kwijt. Kijk, wij, wij kachelen zo achteruit... omdat er problemen voortduren in de eurozone. En als we die niet met elkaar aanpakken... als we denken van, nou, iedereen moet het maar op zichzelf doen... en alleen maar op zichzelf letten... dan zijn wij als Nederland de sigaar. Want wij verdienen ons geld in het buitenland. Dus wij zijn, ja, dat is, dat ja. is het vervelende. En ik voel dat. Kijk, een huwelijk is het ook zo. Het is in goede en in slechte dagen... En uh, als we hier nu met elkaar doorheen komen... dan kunnen we juist ook dat geld verdienen in het buitenland... waar we altijd zo succesvol in zijn geweest... Hè, want onze bedrijven zijn internationaal... dan kunnen we op die voet verder... Ja, duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Mensen koppelen de bezuinigingen hier natuurlijk. We moeten, moeten flink zelf bezuinigen. Koppelen ze onmiddellijk aan het feit dat, dat we dan geld inderdaad beschikbaar stellen voor andere landen. Uh, maar goed, u, daar hebt u het, uh, duidelijk een uitleg over gegeven. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Corinne Wortman, cda Europarlementariër. Kijk nog even naar onze site. Uh, want ik vrees toch dat haar pleidooi voor de cijfers niet zo heel veel heeft uitgemaakt. Uh, bijna, nee, bijna 1800 mensen nu intussen gestemd. 28% eens met de stelling, 72% oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op die stelling. Nederland moet instemmen met het permanente Euronoodfonds. Elsbeth is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, ken jij uh, boer Koekoek nog? Ja, zeker. Ja, ik kom uit Hogeveen. O, ja, uit Hollandse Veld. Hollandse Veld. Nou, honderd jaar geleden werd hij geboren. Er is een boek verschenen over zijn leven en over zijn politiek. En uh, de, de, de, de dorpsarchivaris van Hollandse Veld die komt over hem vertellen. Krijg ik ook nog eens een keer een beurt? Ja, 777 uh, <laughs> in uh, Bennekom. Nou, en verder gaan we het ook hebben over uh, een veel andere dingen.